Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het staat nu vuur was van het busje waarmee vorige week op de Ramblas in Barcelona 13 mensen werden doodgereden. Het is, zoals al werd vermoed, de 22-jarige Marokkaan Younes Abu-Yakoub. Na zijn daad is hij waarschijnlijk gevlucht door de bekende markthal de Bocqueria... die aan de Ramblas ligt, meldt de krant El Pais op basis van foto's. De politie is nog steeds naar hem op zoek. Er wordt gegaan dat de man het enige lid van de terreurcel is... die nog op vrije voeten is. Tot nu toe zitten er vier mensen vast op verdenking van betrokkenheid... bij de aanslagen in Barcelona en Cambriels. Vijf verdachten werden door de politie doodgeschoten. Zuid-Korea en de Verenigde Staten beginnen vandaag een militaire oefening. Ze noemen het een verdedigingstraining. Gevreesd wordt dat Noord-Korea daarop zal reageren met bijvoorbeeld de lancering van een raket. China en Rusland hebben voorgesteld om de, met de oefeningen te stoppen. In ruil daarvoor zou Noord-Korea dan zijn nucleaire programma moeten staken. Maar dat voorstel heeft de VS afgewezen. Veel scholen hebben moeite om genoeg docenten voor de klas te krijgen, blijkt uit een rondgang van de NOS. De Raad voor Basisonderwijs maakt zich zorgen. De organisatie verwacht dat leraren bij ziekte moeilijk te vervangen zijn omdat iedereen die voor de klas kan staan nu al voor de klas staat. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat er over drie jaar een tekort is van ruim 4000 leraren. In India, Bangladesh en Nepal zijn 16 miljoen mensen getroffen door overstromingen en landverschuivingen. Volgens het Rode Kruis zijn veel mensen afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben daardoor geen elektriciteit, eten en schoon drinkwater. Vooral in Nepal is de hulpverlening lastig doordat het land nog niet goed in kaart is gebracht. Zo is niet bekend hoe de wegen lopen en waar helikopters kunnen landen. Het weer. In het noorden schijnt de zon het meest. In het zuiden trekken meer wolkenvelden over. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur op. Dan kan het 25 graden worden. Woensdag zelfs mogelijk 28. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. De Time Bandits en I'm Specialized. You wette het alweer 7 over 4. Zandvoort, welkom terug. Zos Zandvoort op zaterdag uur 3 alweer inderdaad. En daarin de volgende onderwerpen. Allereerst tegen een, iets over half 5, 5 over half 5, 10 over half 5... gaan we nog eenmaal terug naar het circuitpark Zandvoort... Om nog eens even alles door te nemen met de heer Van Densen. En dan kunnen we ook gelijk de uitslag meenemen... van de kwalificatierace van de Formule 3 van de European Championship. Want het gaat allemaal nog door tot iets voor achten zelfs vanavond. En morgen begint het alweer om tien voor negen. En dan duurt het tot half zes. Dus echt greesgeweld op circuit Zandvoort dat zijn weerga niet kent. Uh, het, uh, dan gaan we om kwart over vier. Een stukje pit Report. U hebt het net gehoord. De, de Formule 1 coureurs zijn allemaal op vakantie. De een doet een en de een Ja. ja. En, de ander, en de ander ligt ergens in de zon. Maar we hebben toch nog even wat nieuws uh, uh, vanuit de pitstraat. Uh, en dan nog meer richting autosport algemeen. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf het dier van de week ontbreekt natuurlijk ook niet. En die luistert naar de naam Japi. Het gedicht van de week hebben we zojuist uh, tijdens de muziek. Uh, beslist, en het wordt mijn Dorf. Het wordt, uh, omdat er zoveel Duitsers zijn en meeluisteren, doen we dus vandaag het gedicht in het Duits. Ik zou zeker gaan luisteren. Mein Leuk Dorf. Ik zou zeggen, ja inderdaad, genoeg reden. Uh, wellicht nog een stukje, stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en niet te vergeten kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Wil je meekijken in de studio aan het Olweg Tina, Dan ga je naar www.zfm-live.nl Nogmaals een hele goede middag. Geniet van je zaterdagmiddag. En de radio op ZFM. In de Dolce Vita krijg je helemaal dat cocktailgevoel. Heb jij dat ook? Ja, zeker wel. We gingen terug naar de jaren 80 inderdaad met Dolce Vita. Ja, ik kap hem gewoon even af. Want dan krijg je de Pit Reports. Krijg je horen wat er allemaal te doen is omtrent de autosport. En heb je dat nieuws gehoord over Charlie Whiting op het circuit? Ga je gang. Heb je dat ook? Al? Nou, dan ga ik je zo vertellen. Het weekend staat CIVM helemaal in het teken van de autosport natuurlijk. De DTM op het uh, circuit Zandvoort. Vandaag de race gewonnen door Timo Klok. VFM race radio, pit report. Pit report. Maar omtrent uh, autosport zijn er uh, ook uh, andere nieuwtjes melden Daarom ik we meteen over naar de man tegenover mij. Zijn naam is Vos. Met het uh, nieuws over uh, de Formule 1 en de andere races. Ja, allereerst natuurlijk even over uh, de winnaar van de DTM race morgen op Zandvoort. Ontvang zijn trofee uit handen van niemand minder dan Max Verstappen. De 19-jarige coureur van Red Bull Racing brengt morgen een bezoekje aan ons duinencircuit. Ik ben blij om weer een DTM-wedstrijd te bezoeken, al dus Max. De DTM op Zandvoort wordt zeker een prachtig spektakel. Sterker nog, is een prachtig spektakel, reageert Verstappen. De Nederlander kent het Duitse Tourwagenkampioenschap goed... aangezien hij in 2014 als coureur in de Europese Formule 3... meermaals in het voorprogramma van de klasse uitkwam. De Formule 3 is, volgens, is volgende maand samen met het DTM... Uh, is, is dit weekend bij ons te gast in Zandvoort. Het is ook leuk om die race van dichtbij te bekijken. Ik volg de Formule 3 nog steeds, aldus Verstappen. Naast het uitreiken van de winnaarstrofee morgen... geeft Verstappen eerder, uh, die, eerder die dag tijdens de presentatie van de startgrid... een interview waarna hij een rit in een cabriolet zal afleggen. Op de grid heeft Verstappen een ontmoeting met zijn collega Red Bull-rijders... Matthias Ekström en Marco Wietman. Nou, en even over de ontwikkelingen van de Formule 1 wel of niet naar Nederland, dan wel naar Assen, dan wel naar Zandvoort. Heeft Erik Weijers ook een standpunt ingenomen? Er is geen strijd met Assen, al dus Erik Weijers als Chief Operations Officer van het circuit van Zandvoort. Toen hem werd voorgelegd dat er ook in de kringen rond de, het TT-circuit Assen aan terugkeer van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix wordt gedacht. In opdracht van de gemeente Zandvoort wordt nu momenteel onderzocht of een Formule 1 race op het Duinen-circuit haalbaar is. Zandvoort heeft uit historisch perspectief de oudste rechten. Ik ben op de hoogte van de uitspraken die er in Assen zijn gedaan... maar van strijd tussen ons is geen sprake. Zo'n race kan ook op een ander circuit plaats hebben. Dat kan ook uh, een nieuw te bouwend circuit zijn, al vertelde Weijers... Uh, aan, voor BNR Radio dat het circuit Zandvoort... in het kader van het DTM Weekend als uitzendlocatie had gekozen. De circuitdirecteur verzekerde dat Zandvoort in staat is een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Ik weet zeker dat het zou kunnen, dat de infrastructuur een belemmering zou zijn, is onzin. Iedere locatie waar op één dag 100.000 mensen naartoe komen, loop je tegen problemen met infrastructuur aan. We hebben echter met de verstappendagen op ons circuit gezien dat er enorm is meegevallen, al dus Weijers. Hij beseft dat het circuit wel aangepast zou moeten worden voor een Formule 1 race, maar de layout blijft. Het zal er naar uit. Uh, na, het, het... Nog een keer. Wel zal er naar uitloopsproken moeten worden gekeken... en zijn de pitboxen te klein. Hij wacht dan ook met spanning het rapport van de gemeente Zandvoort af. Dat overheden en bedrijfsleven zullen moeten participeren... in de terugkeer van de Nederlandse karampie... staat volgens, uh, volgens Weijers buiten kijf. En in dat kader is het erg mooi om te vermelden... dat uh, de Charlie Whiting, dat is die meneer die altijd bij de Formule 1... dat knopje indrukt bij de start. Ja. Maar daarnaast natuurlijk een hele belangrijke functie... Uh, vervult binnen het Formule 1-wereldje. Afgelopen vrijdag te gast was in Zandvoort... En wel onder het mom om de, de, de, het parcours te bekijken en te onderzoeken voor de Formule 3 Europa-meisterschaften, die ook dit weekend worden verreden. Maken. Als je daar tussen de regels doorleest... was het gewoon volgens mij een kennismaking met het circuit Zandvoort. Wellicht met op de toekomstige plannen van een Formule 1 race terug in Zandvoort. Zo, dat hebben wij een uh, stapje voor uh, op Assahe Charlie Whiting... afgelopen vrijdag op het circuit. Het is zonnig in Zandvoort en zomerse muziek op de radio mag trouwens niet uh, ontbreken. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos reinos, y así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo, porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo, porque sé que en als je weer terugkomt, We passen motorrato. La nuestro no depende de un pacto. Disfrutí solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo un contrato. Y, tú me y siempre que se vuelve y feliz los cuatro. No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 Lo hacemos to rato y lo hacemos to rato y lo hacemos to rato y lo hacemos We hebben weer een hè, he, met het he, weer vandaag. Lekker zonnig hier in Zalvoort. En vandaag ook zonnige muziek bij ZFM Zalvoort. Je eigen lokale radio. En vanavond gaat er weer gedanst worden... He, tijdens Dancing in the Streets. Jawel, daar dan street. hebben we zeker zin in. Maar houd er rekening mee dat het uh, zo rond een uur of tien uh, kan gaan regenen. Dus pluk je mee en de benen helemaal al klaar voor. Dancing in the Streets. En hier is Going Dancing Down the Streets. De Peter Shuck Band. Wat gaat het Centrum Vosalvoort zeker weer bruisen... tijdens Dancing in the Streets. Het meest populaire festival van het jaar... dat is zo tijdens het DTM-weekend... met diverse podia in het Center Vosalvoort. Salford. We kunnen de voetjes weer van de vloer. Het is time to dance in Dancing in the Streets. En dit was de Piet Schakweer trouwens... in Going Dancing Down the Streets. Ja, vanmiddag om twee uur ook al begonnen... bij het... Kerkplein, daar kan je ook al uh, lekker genieten van uh, diverse uh, live-optreders. Dus reden genoeg om te gaan naar het centrum van South Forge. 1,5 al 5 betekent tijd voor het dier van de week. En wij we hebben deze week Japie in de aanbieding. Ja, en Japie is een vrolijke, enthousiaste Steffert-man van vijf jaar. Zijn bazen hadden helaas te weinig tijd voor hem. Naar, mening, uh, naar mensen is hij heel erg enthousiast. Japie houdt van aandacht. Door zijn wat lompe lichaam moet hij eerst even kennis maken... met eventuele kinderen in huis om te zien... Of hier een klik mee is. In zijn vorige huis woonde een kindje en hier was hij heel erg vriendelijk tegen. Met katten kan Japie niet samenwonen. Met andere honden heeft hij nog niet veel contact gehad. Hij vindt het in het asiel ook nog een beetje spannend allemaal. Het alleen thuis zijn moet weer heel rustig worden opgebouwd. Hij is namelijk graag bij zijn baas. Japie is nog een actieve kerel en houdt van een balletje gooien of naast de fiets lopen. En wie zoekt er van u zoekt een maatje voor het leven? En uh, Japie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 te Zandvoort. En het Dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Want uh, kijk ook even op de website wwwdierenthuis Want ook Japie verdient een thuis. En dat vind ik wel leuk, hè, met die dieren van de week. half zie je hem komt gewoon. Heb je wel dollig gehad, nee, ja. Wanneer komt al het jaar langs? Pass me a drink to the left trick. Said her name was the ladder. And I'm like, you should come out with that. Destapamos las botellas. Regal número uno celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Disputemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un reparto, así que baby menea. Esa señorita sí se mueve bien cuando baila. Es que la tiene que ver alucinante. Siempre ropa se ve radiante, conmigo se levanta arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale baby move, dale baby move your body. Pa' mí, pa' mí, pa' mí me, baby all, right. all right.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 Vandaag schakelen we live over naar Squeeze Sanfords Naar uh, Willem van Dinsen. Want uh, Willem, ja, na die uh, DTM race, die spectaculaire DTM race... zijn er nog uh, andere diverse activiteiten, waaronder de kwalie voor uh, de Formule 3. Ja, dat klopt, uh, Rob. We waren bezig met uh, kwalificatie, uh, Formule 3. En kwalificatie over 20 minuten. Ik zei het eerder al, uh, we hebben in de Formule 3 weer een uh, groot talent uit Engeland afkomstig... Uh, Lando Norris. Vanmorgen wist hij al race uh, 1 te winnen. In de kwalificatie was hij de snelste uh, steeds? Vier minuten voor het eind van de kwalificatie ging echter de Indier Jahan. Uh, Zijn voornaam ga ik niet uh, noemen, die ging ik niet uitspreken. Ging er hard af in de altijd moeilijke Marsersbog. Uh, code rood hadden we toen. En net is Paul weer uh, de baan opgegaan voor nog zo'n uh, vier minuten uh, kwalificatietijd. Dus... Het kan zijn dat de tijden nog gaan wijzigen, maar voorlopig is nog steeds uh, Longo Norris uh, de snelste. Op de tweede plaats is het Habsburg. Zo zijn van het uh, blauwwit heeft hij. Uh, de vroeger uh, de keizerin, uh, zijn voor voorouders, weet ik wel wat allemaal. En op de derde plaats. Uh, Vinden we maximaal kunstig uh, terug in die Formule 3. Formule 3 hebben we ook wat uh, bekende Formule 1-namen. Onder andere Pedro Piquet, uh, uh, de zoon van wereldkampioen, ooit wereldkampioen Nelson Piquet. Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, rijdt daar uh, in mee. Die twee hebben we niet, uh, zien we niet terug in de top 10, dus die hebben het niet zo goed gedaan, die kwalificatie. Kijken we nog even Formule 3, ook een leverancier uh, voor Formule 1 en ook dat klopt, want vorig jaar een van de winnaars hier van de Formule 3 races was uh, Lance Stroll en die zien we nu terug uh, in de Formule 1 uh, bij het team van Williams, dus DTM, Formule 3, het hele weekend eigenlijk, uh, ja, het lijntje met Formule 1 is heel kort. Ja, volop uh, spektakel dus uh, op het uh, circuit Zalford. En nu met de Formule 3, waar uh, toekomstige Formule 1-rijders uh, uit uh, voortkomen. Dus uh, inderdaad uh, mooi om die uh, race ook uh, in de gaten te houden, Willem. Ja, ja. Ja, ik zeg het wel zo, Norris, uh, die gaat er ongetwijfeld uh, komen. We zijn inmiddels uh, afgewacht. Norris inderdaad, uh, pole position. Met op de tweede plaats een teamgenoot, uh, Callum Elliott. En derde, ook al een Engelsman, Jake Hughes. Dat dus uh, voor de Formule 3 race van morgen. Hier gaan we nog even uh, verder. Nou ja, even. Ja. Het is uh, ja. Half acht, uh, geloof ik. Maar we gaan zo dadelijk uh, de race krijgen voor... De Audi TT Cup. Een aantal vastenrijders daarin. En een aantal vastenrijders. Ik eerder al Guido van Garten. Uh, Bernard van Oranje. Guido is zich als elf uh, te kwalificeren. Is daarmee ook de uh, snelste vastenrijder. Je mag niet anders verwachten van hem uh, natuurlijk. Uh, Bernard van Oranje ook uh, daarin actief. En wat Duits. Uh, Prominenten uh, die daarin ook meedoen. Een van die uh, prominente. Misschien kennen de mensen hem. Uh, Rusner. Daniel Rusner. Als je wel eens tv kijkt en je kijkt naar uh, Cobra, autobaanpolitie waar ja, iedere aflevering uh, miljoenen schade gereden wordt. Nou, hij is een van die agenten die daarin uh, daar ontstaat voor schade. Dus of je dat ook gaat doen in die TT Cup, uh, Daar gaan we zo daar Oké, okay. ja, spectaculaire uh, serie is dat uh, inderdaad uh, waar, je het, uh, waar je het over hebt. Maar uh, ja. ja, morgen ook veel meer spektakel op het uh, circuit Salford Want morgen, dag nummer Twee. Ja, dag nummer 2. Uh, ja, die begint al uh, vroeg, natuurlijk. 10 uh, voor 9 hebben we de vrije training voor de DTM. Uh, daarna hebben we nog uh, DTM-start-training uh, ja, uh, uh, terug. En dan hebben we GT4, uh, European-series. Uh, die begint om uh, kwart voor tien met een uh, race over vijftig minuten. Daarna hebben we de eerste race morgen van de uur drie. En dan hebben we om 12 uur uh, kwalificatie voor race twee van de uh, DTM. Daarna weer de Audi DT Cup. En dan begint de uh, opmaken uh, na de DTM race. Morgen wat later begint als vandaag. Morgen begint de race uh, DTM om uh, kwart voor drie. Dezelfde tijd duurt hier ook, hetzelfde aantal minuten als vandaag. 50 plus 1 dus ronde kan. En we eindigen de dag morgen om 5 voor 5. Gaan we gaan de Formule 3-jochies nog een keer de baan op. Een Jeetje, wat geweldig. Ook, ook, ook dag 2 een vol programma van s morgens vroeg tot uh, laat in de middag. Ja, en uh, net wat ik zei, hier is het nog niet afgelopen. Het je toch uh, trek om nog uh, TTM-sfeer te proeven. Er is ook nog een uh, TTM-A-asterparty. Dat begint uh, uh, bij. Uh, de Peunis Beach En die begint om 5 uur. Tot in de late uurtjes. Dus ook okay, daar kan je nog wat ttm proeven. Oké, als je Willem voor deze live wil meemaken. dan moet je daar zijn. Toch, Willem, of niet? Nou, ik ben te krijgen. Oké, okay, Willem, dankjewel voor vandaag. Voor je bijdrage bij ZFM. En morgen dan zijn we er gewoon weer bij. Uh, tussen twee en vijf, toch? Ja, gaan we weer doen uh, morgen. Oké, okay, dankjewel Willem. en Heel veel plezier nog uh, daar op circuit. En uh, zometeen moet je even gaan luisteren naar het gedicht van de dag. Want uh, Albert-Jan heeft uh, vliegen, of, uh, op zijn Duits? Mag zo. Ja, <laughs> natuurlijk. En dan staat uh, dadelijk een uh, gedicht geheel in het uh, Duits uh, bij CFM. Maar eerst nog uh, wat Nederlands uh, om uh, op te warmen.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 Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit. Jawohl, jawohl! Wat gaat gebeuren? Het gedicht volledig in het Duits. Ja, je gaat horen naar deze van Andere Hazes, Junior. En dat was Leef. Daar komt hij aan, het gedicht Mijn Dorf. Dat foto is schon geknikt. Zodat man drauf, waar drauf erblickt, Den Bauern op den Weg zum Veld den Marktplatz und das dicke Pferd. Das Bild ist künstlerisch nichts wert, doch hier, hier kam ich zur Welt. Das Dorf, ich weiß noch, wie es war, wie die wilde Bauernkindernschar mit dicken, warmen Pudelmützen, das Rathaus mit dem Brunnen dafür, der alten Brunne ohne Chlor. Und auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur mit dir gemacht? Wie wohnten wir doch damals schlicht in simplen Häuschen dicht an dicht, mit Gartenzaun aus Holz. Jetzt ist mein Dorf modernisiert, man hat es, wie es heißt, saniert. Und darauf, darauf sind die Leute heute stolz. Denn dank der neuen Wohnkultur sind die der Zukunft auf den Spur. Und wohnen wir in betonnen Kasernen. Die Enge war zwar erst ein Schock, ein Stock jedoch vom Klo in Sittenstock, Stock. Da schweißt der Blick in weiten Fernen. Und auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur mit dir gemacht? Die Jugendlichen sind auf Zack. Sie haben städtlichen Geschmack. Und ein ZFM-Radio. Ich weiß, es ist ihr gutes Recht. Die neue Zeit ist gar nicht schlecht. Doch sie macht mich nicht sehr froh. Ich wuchs mit ihren Eltern auf. Kein Auto störte unsere Läufe. Wir spielten frei und ungezwungen. Ist das denn schon so lange her? Mein Dorf von damals, das gibt es nicht mehr. Nur ein Bild, nur ein Bild und meine, meine Erinnerungen. Dat is waar albert Albertjan. Ja. Dat gedicht uh, van, de, van de dag bij ZFM. Jorde, mijn dorf. En ik vind het wel mooi, de ZFM radio, dat hij uh, dat er ook in zit. Heerlijk. Mijn dorf. Het gedicht van de dag. Dat Foto is schon arg geknickt, sodass man kaum was drauf erblickt, den Bauern auf dem Weg zum Feld. Den Marktplatz und das dicke Pferd, dat Bild is künstlerisch niet wert, doch hier kam ik zur Welt. Dat Dorf, ik weiß noch wie es war, die wilde bauern Kinderschaar, met dicken warmen Pudelmützen. Das Rathaus mit dem Beta vor, der alte Brunnen ohne Chlor, die herrlich tiefen Füßen und nun auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur mit dir gemacht? Wie wohnten wir doch damals schlicht in simplen Häuschen dicht an dicht mit Gartenzaun aus morschem Holz? Jetzt ist das Dorf modernisiert, man hat es, wie es heißt, saniert und darauf sind die Leute stolz. Denn dank der neuen Wohnkultur sind sie der Zukunft auf der Spur. En wohnen in Betonkasernen. Die Enge war zwar erst een Schock, jedoch vom Klo im siebten Stock, da schweift der Blick in weite Fernen. En auch auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur mit dir gemacht? Die Jugendlichen sind auf Zack, sie haben städtischen Geschmack und ein Kassettenradio. Ich weiß, es ist ihr gutes Recht. Die neue Zeit ist gar nicht schlecht und doch sie macht mich nicht sehr froh. Ik wuchs met Ihren Eltern auf, kein Auto störte unseren Lauf, wir spielten frei und ungezwungen. Is dat denn schon so lange her? Das Dorf von damals gibt's nicht mehr, ein Bild nur und Erinnerungen. En auf meine Lieblingswiese. En stond een hooghaus übernacht. Mijn dorf was is staus die geworden. Was had man nu met hier gemaakt? Het DTM weekend hier in Zandvoort. En dan uh, met uh, Rudy Karel en uh, mijn dorf uh, natuurlijk af uh, de rondvunk. Ja. ja, zijn Duitsers ook niet zo goed? Nee hoor, Jij <laughs> deed het toch beter, man! Nee, jij deed ja. het toch beter! Maar ja, toch was het wel leuk om een keer in het uh, Duits te horen, reisplaats. Toch? Ja, past er wel bij dit Duitse weekend toch? Ja, natuurlijk. Oké. Het zit op. Ja, uh, het zit er alweer op. Ja, maar... Heb jij nog uh, nieuws over de Fuelta? Uh, nee, dat is, uh, dit zijn de, de hoogtepunten van uh, vorig jaar. Oh, ik <laughs> dacht dat het was. Joh. Vandaag is De Fuelta, met andere woorden de Ronde van Spanje, en we hebben het over veel rennen begonnen. Vandaag met een ploegentijdrit en morgen dan de eerste etappe. En wij gaan het natuurlijk ook voor u volgen. Want Vroom doet ook weer mee. Hij probeert een dubbelslag te maken. Zowel de Tour te winnen als de Vuelta. Nou, ik hou me hard vast met die temperaturen daar in Spanje. Uh, geen uh, auteur in hem, want uh, onze collega Fred, hij geniet nog van zijn welverdiende vakantie. Ja, ik had wat uh, foto's gezien op uh, Facebook. Wat is dat joch bruin geworden hij, hij, hij redt zich Ongelooflijk. wel. Ongelooflijk. Ik maak me geen zorgen om. Nee, nee, nee het gaat helemaal goed met Fred. Ja. En nee, is hij er uh, volgende week weer? Uh, dat is nog even afwachten. Hmm, okay. Maar goed, hij, nee, komt, ja. hij komt terug. Hij heeft ook zijn zomerreces. En dan moet even weer op krachten komen. Ja, zo is dat. Ja, wij ook trouwens, maar daar hebben we het nog wel even over. Wij gaan Dancing in the Street uh, <laughs> Ja, ja, ja. Ga je dansen? Ik, ik ga dansen. Ja, Gezellig. Maar, dat, maar wel, zodat niemand meer kan zien. Weet. Nee, ja, wel ja, stiekem gedanst. Stiekem, ik ga het heel goed. Stiekem dansen. En morgen natuurlijk dag 2. DTM volop racegeweld op het circuit Zandvoort. En ook wij, CFM, uw lokale zender, is daarbij. Ja, met zover het op zondag. Met, van 2 tot 5. 2 tot 5. Zullen wij hem weer gaan doen, uh, die aflevering? Doen we. Ja, oké. Okay. Ja. ja, morgen zijn we er gewoon weer. Tussen 2 en 5 bij CFM. En natuurlijk ook de uh, Eredivisie voetbal. Ja, ook dat. En, ook dat gaat gewoon door. Uh, Europees EK Hockey, de voetbal eerste etappe, dus uh, genoeg reden om uh, ook morgen te luisteren naar uw lokale zender tussen twee en vijf. En zo is het, ja. zonnetje schijnt uh, lekker. Lekker warm trouwens. Ja. Op dit moment. Ik ben blij dat Lex vandaag laatst kwam. Ja. Van. Houden we wel uh, rekening mee als je vanavond uh, gaat uh, dansen in de streets... Even om eh uh, 10 uur even dat pluutje omhoog. Ja, want het kan uh, plaatselijk dus ook eh uh, hier in Salford gaan regenen. Nou, morgen zijn we er weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Of dag en gaaf. Dag. Toei. Really might you made. After things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble give a whistle. And whistle help things turn out for the best.